Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat New Jersey zijn meer dan 40 gewonden gevallen... tijdens een concert van de rappers Snoop Dogg en Wiz Khalifa. Een hek op de eerste rij begaf het... waardoor concertgangers in een betonnen gracht vielen. Het optreden van de hip-hop-artiesten werd meteen gestopt. Zeker vijf mensen liggen in het ziekenhuis. In Normandië zijn 13 doden en zes gewonden gevallen... bij een brand vannacht in een bar in de stad Rouen... vierde een groep jongeren een verjaardagsfeest. Toen een vrouw naar binnen kwam met een verjaardagstaart... met vuurwerkkaarsen, struikelde ze en vloog het tapijt in brand... zegt de Franse brandweer. Het vuur sloeg snel om zich heen. Transgenders en andere seksuele minderheden... moeten in Nederland beter worden beschermd. PvdA, D66 en GroenLinks willen dat wettelijk gaan regelen... Ze willen een verbod op discriminatie van transgenders en mensen met een intersexe conditie. Dat zijn bijvoorbeeld vrouwen zonder baarmoeder of jongens die in de puberteit borstgroei krijgen. De politici zeggen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. In het zuiden en oosten van het land zijn veel minder wespennesten dan in andere jaren, meldt de Wageningen Universiteit. Oorzaak lijken de zware buien eind mei en begin juni. Onderzoekers keken naar de gegevens van ongedierte bestrijders. Die kregen in Limburg, Brabant, Zeeland en Gelderland... tussen de 30 en 75 procent minder meldingen over wespennesten. In Groningen en Drenthe vliegen juist meer wespen rond... omdat het daar minder regende. Zo'n 623.000 Nederlanders zagen vannacht het eerste uur... van de opening van de Olympische Spelen, meldt de stichting Kijkonderzoek. De opening in Rio begon om 1 uur vannacht omdat de kijkcijfers van vrijdag tot en met twee uur worden gemeten... wordt morgen het totaal aantal kijkers van de openingsceremonie bekend. Tot besluit het weer, eerst nog bewolkt en wat lichte regen. Vanmiddag wordt het overal droog en vrij zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Die in dat kistje lang. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter dal. En pettelde ermee naar huis en gaf me aan vrouw Die kreeg het op de zenuwen en riep eruit en vlug. Ze smeren hem nou met diep en komt nooit meer terug. Oh, ze smeren hem nou met diep en komt nooit meer terug. Ik dacht.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 Is in handen van Cor Draaier. Dankjewel, Cor. En goedemorgen. De koffie, de thee en het water wordt gepresenteerd door Yvonne Roosendaal. De redactie is in handen van, was in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en ondergetekende. En naast mij zit mijn mede-presentator Irene de Jager. Goedemorgen Goedem Irene. Goedemorgen Gerry Rutte, die ook verantwoordelijk was trouwens voor de eindredactie deze week. Uh, we gaan het programma even voorlezen. Dat uh, is een gezellig programma. We beginnen met Patrick Berg, die zit al bij ons. En wij gaan praten over de picknicktafels op de boulevard. Ja, daarna uh, de geluksroute in Zandvoort.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 De plek is dat een vaste plek. Nou, wij hebben wel een, een vaste stamp. een, een stam. Ja, ja, daar Nee, maar die op die noord ook. Op de noord ook. Daar zijn die die plekken zijn zo ingericht.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 Hoort. ja dus we, we zijn blij dat dat we de eerste aanzet er nu is met verfraaien van de boulevard. Ja. Uh, ik weet niet of jullie de afgelopen week dan het zondagse Courantje hebben gezien uh, bij de dol op middenboulevard hebben ze het Dolfinariumgevel gevel hebben ze met wandplaten versierd. ja, ja. en ik was met Heli Jansen was ik in gesprek over die picknicktafels die heeft dus het hele traject met de picknicktafels uh, zeer goed begeleid voor ons.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 50 meter 50 hoog, hebben iedereen een plaat op de muur bij dat trappetje richting Centerparks. Hebben we muurplaten, dus zo zie je dat langzaamaan, iedere Het keer wat, mooier, wat, dat, ja. uh, dat er iets meer mogelijk wordt op de boulevard om, om een gemeenschappelijk belang ja. voor elkaar te krijgen. Mensen zitten ook, Eindelijk. Heel leuk, men, de, als je dan mensen langs ziet van, die gaan er foto bij maken en dan kregen we complimentjes, dus dat vonden wij zo leuk. Dus hebben we afgelopen woensdag besloten om onze kaarten te laten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 Stond er, we hebben een aantal, of een aantal standplaatshouders die gezegd... Van wij zouden dat ook graag bij onze standplaats willen, willen creëren. Dus op eigen kosten hebben drie standplaatshouders... Uh, kroonvis, vis more, en moor en de zeemermin. Die hebben op eigen kosten bij dezelfde leverancier ook uh, een boom gehuurd voor drie maanden. Oké. Okay. En die verzorgen we zelf en die spuiten we iedere dag af. En, uh, nou. Omdat wij een watervoorziening hebben. Dus wat ja, dat betreft... misschien zien die er ja. dan op het op duur beter uit? Nou, dan iets, die... ze blijven iets langer. Oh, ze zien er nu heel slecht uit. Hè. Ja, maar ze worden de, de, ze worden de helft is he? al vervangen Klopt, en de andere de helft die die ik, wordt, ze bezig. wordt nu op het moment vervangen. Ja, ja. De andere helft. Ja, dat kan ook niet anders. Dus ja, die staan al sinds half mei, hè? Ja. Dus ja, en hebben weet je, heel veel wind <laughs> ja. Weet je, die staan al bijna 2,5-3 ja. maanden, ja, ja, klopt. dus wat dat betreft is dat wel een lange periode. Ja. ja. Het wordt steeds Leuk, leuker op de boulevard. Ja. <laughs> en gelukkig is het nu weer mooi weer, vanmorgen dan, uh, was het heel mooi weer voorspeld en ik werd wakker. En ik dacht, Godzijdank die straat is nou, dat gaat niet goed komen, <laughs> ja. maar het trekt het komt altijd goed, he, gelukkig he, weer hier. op. Dit Zo was even goed dat buitje wat geweest is. Ook voor de bomen. Ja. Leuk, Patrick. Goed allemaal, hè? Want je ja. gaat zitten wel achterheen, hè? Uh, Jij bent wel een van de. Ja, maar niets, de... niets komt vanzelf. Nee, dat is waar. Dat <laughs> is waar. Maar da daarom zeg nee, ik het dat, ook. Dat. eh. <laughs>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 <laughs> Binnen vier dagen. Dat ze allemaal even, even die duizend euro overmaken. Nou, dat is toch zo. prachtig? Dan weet je dat iedereen ja. er gelukkig mee is. Ja. Die tafels. Hè? Ik, ja. ik kijk even naar die foto. De, het, het is beton.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 Weggezet in, in, in, in Nederland en de Benelux. 12.000 die je op schoolpleinen ziet en ja, dat soort ja, ja. dingen. Ja, daar keek ik wel vanop hoe, hoe, hoe, hoeveel werk daarin. Maar ja, is dus dan ook pingpongen? Het, het is dus gewoon ja, een goed product Ja, bij mij kan je ook pingpongen als, als, ik, als ik er niet ben <laughs> dus Gewoon een netje meenemen. <laughs> Multifunctioneel. <laughs> ja, joh, dus gezellig. Ja. Vier, hij is alleen ietsje langer die tafel. Dus het is zelfs voor kleine kinderen Ja, het, uh, en, goed en te leuk, want hij is ja. dan wat smaller en wat langer. 4,5 meter lang. Ja, precies. Dus heel mooi. Dank jullie wel.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 Betonnen te, te regelen en, en toch zet, zet het college in het door om het door te sturen naar de officier van justitie. Ja, Zelfs dat vind ik al een beetje... Ah, ah, dat komt Misschien is het een vergissing. Dat komt goed. Een vergissing. Nou verge... ja, ja dat... ik, uh, laten we het hopen. Ja. Laten we ervan uitgaan we gaan dat het een vergissing het is. En dat, dat zet je ook gewoon zo in. Ja. En dan, dan kan het niet anders dan dat deze ook uh, wordt... Oh nee, ik, ben, ik maak me er ook niet zo voor zorgen nee. om. Maar goed, maar, buiten, uh, dat, buiten dat, buiten dat da dus. Precies. Wat, uh, wat we hebben nog meer... In, ja, wat we hebben volgend jaar nog wel wat meer in verschiet met mijn collega's. Maar dat houden we nog heel... Oh, dat is nog oh, een oh, beetje dat geheim. geheim. Ja, dat, dat, dat moet nog even... Weten. Uh, ja. En mijn ene collega die is nog ernstig ziek, dus dat uh, weet ja. je, mijn, uh, mijn vriend Jaap Kroon. Ja. ja, hoe is het met jou? Uh, of, of, of, nou, het gaat gelukkig weer de betere, betere kant op. Uh, maar uh, het is natuurlijk niet niks. Wat, wat, wat, wat nee, Jaap is overkomen. Een, een, nee. een, een, een, uh, hij heeft natuurlijk een onder onze leden. En daar heeft hij nog een vervelende bacterie opgelopen. In. Ja, dus dat, uh, het is, uh, we wensen hem alle wetenschapsdoel. Bij deze wou en, uh, ik dat daarom. inderdaad doen, Jaap. Mocht je ja, luisteren, dan uh, veel beterschap. En, uh, toy -toy. En we denken allemaal met hem mee. Allemaal en, uh, met en, met hem mee en, en gelukkig, zijn zoon staat heel veel in de kar Thomas. Ja. En ja. zijn ze, vaste personeelgroep. En uh, ja. weet je, die, die pakken die kar uh, goed op. En, uh, wat dat betreft konden we daarmee goed het overleg verder voeren met allemaal. nou ja, dus dat is ook heel belangrijk. maar met met Jaap was ik wel een van de initiatiefnemers om die picknicktafels vorm te geven in het planvoorstel. en met Jaap had ik dan ook al het idee van vorig jaar geopend. dus wat dat betreft zeg ik van hé, kom op joh, dat houden we heel even voor ons tot het Jaap er steld is. en dan gaan we mag je het komen vertellen. ja, dan gaan we vorig jaar. waar is Jaap? waar zit hij? weekenden is Jaap thuis. oké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 We zijn binnen. En we zijn terug. Dit was uh, Team from the Angry Birds. Nou, er zitten nou, geen, nou, absoluut jaren, geen Angry woord. Birds nee, tegenover Nee, zeker ons weten. <laughs> er zijn drie ontzettende gezellige, Lieve dames. vrolijk gekleurde dames. Uh, bij ons is Gina Petula van... Uh, ja. VIB ja. uh, events, hè, dat ja. is eigenlijk ja. jouw. En de Gouden Haan, en de Gouden Haan ja. uiteraard op de boulevard. En in de kiosk he, op de boulevard. Je moet, je moet even een beetje dichterbij. Uh, of je moet hem naar je toe halen, zodat we je wel kunnen horen. Gewoon dichtbij. Zo. Zoals Zo. ik. Uh, Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, dankjewel. Dan hebben we Margaretha de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen en. Femke Joritsma. Femke Joritsma. Ja, de naam, ik, ik heb hem niet uh, overgeschreven. Nee, nee, nee. Je nee hebt ik hebt het, je het wel doen. gedaan, ja. inderdaad. Dat is even een verandering. Geluksroute in Zandvoort. Nou. Wat een, wat een, uh, ja, mooie tekst. Je wordt er eigenlijk al blij ja, van als je het ziet. Ik heb een kaart, het is uh, 10 en 11 september. Uh, wanneer dat gaat uh, plaatsvinden. En uh, Femke, of ja. wie gaat het vertellen?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 ja, wat zou er nog meer kunnen zijn? Nou ja, ook pannenkoekenbakken Pannenkoeken of zo. bakken. Uh, je kan het zo ja, gek maken. Uh, alles waar je gelukkig van wordt, wordt kun ja. je dus uh, gaan delen met mensen. En het is eigenlijk de bedoeling dat in Zandvoort dat mensen elkaar ontmoeten en uh, dat je vanuit het, uh, een soort geluksmomentje wil delen met anderen.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 Kaarten. Ja. En kaarten. En die doet ook. Je kan met dromenvangers je gelukmoment ja. pakken. En zij is gewoon ja, eigenlijk een echte. Ze ziet eruit als een Indiaanse. Nou zeker weten. <laughs> Maar het is ook altijd gezellig. Ja bij heel jou. gezellig. Deze mensen komen ja, altijd ja, bij jou ja. Ja. Uh, lekker even wat drinken. Ja, en bambelen. even, even babbelen. Ja, ja. Even bij ja, je, ja. je ja. zitten. Ja. En met het hondje. Dat is ja, heel heel uitnodigend ja. ook. Uh, ja dat is ja, het. Plek, ja. Ja. ja ik vind het ook heel leuk om dat te creëren. En daarom ook dat ik van de geluksroute hoorde begin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 ja, meer zicht op krijgt. En dat is een hele mooie. Maar hoe, hoe moet ik, om... ik me dat bedenken? Familieopstellingen? Ik bedoel, ik heb vijf, of drie broers en een zuster. En wat, wat, wat, wat doe je daarmee? Nou, om... we gaan kijken naar het thema waar je meer zicht op wil hebben. En dan. Uh, ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Dat ja. kan ik misschien later op de site. Misschien <laughs> even op je als, als globaal, dat mensen een beetje. Nou, kunnen, kunnen voelen je je wat vindt... ze verwachten kunnen. Ja, wat je, wat je kan verwachten is dat je meer zicht krijgt over jouw rol in de familie.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 Beweegt. Ik zie er wel eens, s ochtends op de boulevard... inder ja. er eentje daar, die zingend. trappen heen en weer... zingend. Ja. En dan denk ik... zo, die ja. heeft energie. Ja. Daar, het is Petter uh, oh, echt van altijd. Al al ja. En dat is uh, zo mooi. Ja, ja, het is heel mooi. Ja, en, en Gina... Uh, hoe, uh, hoe gaan jullie adverteren? Doe je mond, mond tot mond reclame? Of ga je uh, advertenties zetten? Nou ja, we Want... hebben sowieso uh, met de Zandvoortse Courant uh, dat hun oproep plaatsen. En die gaan er ook, ze hebben al het een uh, keer genoemd, maar ze gaan er nog een oproepje over doen. We hebben een uh, event aangemaakt op Facebook. Uh, het is namelijk, het is allemaal heel erg digitaal. Ik ben nog een beetje ouderwets. Dus uh, ik heb zelf gevraagd over ansichtkaarten. En die heb ik dus gekregen, hele mooi met de geluksroute waar alles op staat. Ja. Dus iedereen die we hebben hem hier voor. Ons. Is ja, iedereen dus die voorbij mijn kiosk komt, die attendeer ik daarop. Ja. Uh, of het nou toeristen zijn of leuke mensen. En, en die, die geef ik dan een kaartje. Want ja, ik ben wel van het tastbare. Mm -hmm. Het digitale is mooi. Ja. Maar ik ben nog steeds van het oude wetse bellen, tot... radio persoonlijk. Feest feest. Ja, vind ik heel fijn. Ja, ja, ja. Ik uh, heb uh, bij deze op uh, Facebook uh, gezegd dat ik aanwezig ben bij je geluksroute. Dat, dat is heel fijn. Dan dus kom dat... je ook nog iets moois delen. Maar... Zij gaat zingen. Ja. Ja. zingen. Ja. Nee, dat was een grapje. Dat was een grap. Ik hou van zingen. Maar, uh, ik wil het nog even wel wat delen, want ja. eigenlijk is de, de geluksroute nog niet op Facebook compleet, want heel veel mensen moeten zich ja, nog daar ja, okay. Want Er is ja. iets misgegaan, dus ik denk als je echt een goede overzicht krijgt van wie er allemaal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 werd ik nog vertellen. Ja, ja. Dus als we iemand overgeslagen hebben voor nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik denk dat mensen dat wel begrijpen. Ja. Ja. En, en, en jullie, Ik heb dat expres ja. op Facebook ja. geliked, omdat ik dan denk dat het ook gelezen is. En jullie, ja. jullie kunnen ook. ook weer terugkomen, hè, want het is nog geen september. Ja. Dus jullie kunnen een, een soort update ja, hier leuk. weer uh, vertellen hoe het, hoe het, hoe het is. Leuk. Ja, Kijken, uh, ja, uh, Het is het weekend, hè? 10 en 11. Ja, ja, nou. nou ja, dan zou je of de week ervoor of op de tiende ochtends kan vroeg nog kunnen komen. dat is misschien heel erg leuk een ja, boost te ja. geven van ja, ja, ja, jongens, ja, kom vooral uh, langs ja. op de geluksroute. Ja, hartstikke ja, dat leuk. Ik me helemaal geen probleem. Alles nou. kan. Alles kan, inderdaad. Um, ik zit even te ik vind het een leuke kaart, ja, de kaart weet is je. Inderdaad, ja, ik vind het echt een leuke kaart. Uh, prachtig. Wil jij verder nog iets uh, kwijt over. Nou ja, ik hoop eigenlijk dat uh, mensen die dit horen en die graag geluk willen delen, ook al is het uh, klein of groot, uh, als je een locatie er hebt. Er zit geen meld... beperking, hè? Het is nee. niet zo dat je zegt van ik wil alleen nee. maar mensen hebben Helemaal die niet. Uh, iets met, uh, met uh, nou ja, wat jij doet, uh, zeg nee. maar, kaart leggen. Of ja. dit, uh, -kaarten. Het kan van, alles zijn. Het kan, van ja. alles zijn. het kan gewoon een mooie tekening zijn. Ik heb een klein meisje die vindt het heerlijk om uh, hoop les te geven. Nou, dat mag ook. Die komt bij mij voor Iemand de deur. die bijvoorbeeld haar wil invleggen.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 nou. Hebben jullie nog iets te vertellen? Margaretha, jij nog? Wil jij oh, nog iets delen? We hopen niet alleen op de geluksroute dat iedereen gelukkig is, <laughs> gewoon de hele ja. tijd en dat we met z'n allen alle, geluk ja. mogen delen ja, en dat ja, het ja. gewoon iets is waar we met z'n allen extra ja. mogen doen, maar dat we maar vooral met z'n allen lief mogen zijn en ja. voor elkaar, met, voor elkaar dat is mogen mooi. zijn ja. en gelukkig mogen zijn met wie we, wie we zijn en ja, okay. met elkaar. Ja.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 And just come and marry tune. Mm -hmm. Just do your best and take a rest and sing yourself a song. When there's too much to do, don't let it bother you. Forget your trouble, try to be just like a chicken chicken and whistle while you burn. Come on, get smart, you'll understand to, to whistle while you burn. Oh <laughs>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 Gewoon omdat ik mezelf wilde dwingen dat uh, wat er voor mijn neus kwam, dat ik dat ook direct mijn mond uitkwam. Ja. En dat is bij Mozart bijvoorbeeld, met Kuchels van en Comedian Harmonist, is dat ontzettend lastig als je dat ineens voor je neus krijgt. Ja, van ja, ja, zeker... uitspraak is heel erg dan, uh, ingewikkeld. Dan, uh, ja, dan uh, komt je je tong eigenlijk in de keur. In de, in de, de, de, de knelt. Ja. Ja. Zoals bij mij dus inderdaad. En dat, en dat, dat, dat moet je dus oefenen. Ja.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 geeft ze dus een, een optreden een concert, en daarna he? vliegt ze weer terug. Ja. Zo, waar, waar is dat dubbelhuis? In Vlakbij. Oosterparkstraat. Oosterparkstraat? Oh ja, dat, dat is hier achter, vlak achter. Dus achter, is het, is de, een, achter de watertoren. Ja, ja. ja. Nou, dat, dat is, is niet uh, zo moeilijk te vinden voor mensen. Zondagsmiddags om vier uur, kwart over vier. We wachten altijd even tot de mensen die met de trein komen, dat die hier naartoe gelopen zijn. Want die komen meestal dan <laughs> nog iets van kwart over... Ja. Welk nummer in de Oosterparkstraat? 44. Oosterparkstraat?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 En er zijn hele leuke liedjes en hele leuke verhaaltjes zijn er uh, voorgedragen. Dus dat, uh, het is eigenlijk elk wat wil. En het is uh, gratis. En het is gratis. Ze krijgen nog, nog een kop thee of een ko nou, ja. kopje koffie, koffie toe. Wat is... een gastvrijheid. Nou, nou. Ach, ja. uh, Geluk hè? Is ook weer een geluksmoment wat je deelt. Is dat uh, iets uh, voor uh, mensen? Ja, voor je om te doen in die, in die geluksroute. De dat gelu mensen zich uh, kunnen aanmelden bij je om daar uh, nou. te zingen.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 En mijn collega geeft gitaar en uh, keyboard en drumlessen. Dat is, al, dat is tegelijkertijd uh, daar uh, dat, uh, kan jullie werken alle, samen? Iedereen die, uh, die wat wil, die, uh, die kan bellen. Uh, we hebben stichtingstudio Antoni. En, uh, ze kunnen ons vinden op zangles.net. Zangles.net. .zangles en uh, zingt u ook zelf?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 He, uh, ...zich heroriënteerde op de, op, op de barok, ben ik er weer drie jaar bij geweest. Toen was ik al in de veertig. Toen was ik de oudste van het, uh, van het ensemble. <lacht> uh, dus uh, daartussendoor heb ik bij de opera gewerkt. En uiteindelijk heb ik uh, met een eigen ensemble heb ik, uh, door Europa gereisd. En uh, ja, ballades, hier de muziek heb ik veel gedaan... Mm -hmm. uh, het is eigenlijk, eigenlijk alles. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. heel veelzijdig. En ja, ja. zometeen horen uh, we een uh, nummertje California Dreaming van de mamas en de papa's. Ja, ja. Dat dus en dat, dat is je eigen bewerking uh, daarvan? Ja.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 ik zing vrijwel iedere keer ook zelf. Mm -hmm. En wat heb ik de afgelopen keren gedaan? Ik heb natuurlijk uh, Nederlandstalen gedaan, Duits, Frans, uh, Beatle-nummers, uh, ja, wat, ja, wat, wat niet. Ja, ja. Nee. Ja. Kun je bij mensen ook die, die komen voor, uh, hè, als, als, als bij jou komen als zangpedagoog, kun je mensen dan ook adviseren van uh, wat voor genre ze het beste zouden kunnen zingen?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 en er stond een zonglangeres. Ja. Ja, en daar hebben we ja. een heel programma mee, uh, uh, mee ingestudeerd. En daar is er nog, uh, heeft ze nog in, in Mexico voor de televisie nou, opgetreden. Dat is dus dat... heel <laughs> grappig. Ja. Ja. Ja. Dus ja, uh, bij de viragissen zeggen ze willen is kunnen. Dus, ja. Maar, maar, maar je, je moet ook wel laten zien wat, wat je in huis hebt. Wat je hebt. kan, ja. ja. ja. ja. Want ja. ik kan de...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 Dan is het uh, muziek op zondagmiddag op de Oosterparkstraat 44. En kom vooral even gezellig. Er is een kussentje en een kopje thee of een kopje Juist. koffie. Gratis toegankelijk. Nou. Dan gaan we dus Leuk. nu luisteren naar uh, California Dreaming. Van Onno van Dijk en Wout ach, H of ach. Agen. Oké. Okay. All, All the leaves are brown. And the sky is gray. Day. On a day, I've been safe and, warm, safe and warm. If I was in LA, was in LA. California, dreaming, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church. I passed along the way. Pray. pray You know the preacher's like a cold He, like He, He knows I'm gonna stay California, California dreaming. dreaming On such a winter yeah. day All the leaves are brown And the, And the sky is gray. I've been for a while, for a while. On, a On a winter's day If I didn't tell, her I, didn't tell, her, tell her I could live today, could live today. California, dreaming. California dreaming On such a winter's day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 ja, die bijvoorbeeld aan het talentenjacht mee wil doen. En geen uh, geschikte orkestband uh, kan vinden. Nou, die kan dat aan laten maken. Oh, oh dat is slim. En dat dan is mooi. Uh, ja. worden er meteen opnames gemaakt. Ja. En dat, uh, ja, we zetten ook vrijwel, vrijwel alles op YouTube. Dus ik ben ook op YouTube Onno van Dijk te vinden. Okay. Ja. En ja, ja. Hier, ook California Dreaming staat er ook op. Oh, Dan gaan we nou, dat mooi. even luisteren, ja. want ik vond het jammer dat we dat nu uh, niet uh, konden zelf, horen. Ja. Nou, uh, Onno, hartstikke bedankt dat je bent gekomen. Ja, leuk. Komen. Ja. Dank voor je uitleg. En nogmaals jongens... laatste zondag van september... Ja, ga, niet alleen langs, maar klop ook aan. aan en gaan en naar kom binnen. binnen. <laughs> Op de strijd 44. Uh, we gaan naar een nummer luisteren. Is dat uh, het nummer wat uh, officieel eerst uh, nog? Of we gaan nee, iets het is anders, wat anders doen? We gaan, het zo doen. Oh, we gaan het nieuws zo meteen doen. Het, dus het eerste we, uur is voorbij alweer. Het weer. eerste uur is voorbij gevlogen. We gaan dus niet meer naar muziek <laughs> luisteren. Maar we gaan het nieuws luisteren. En dan komen we straks terug... Uh, Gertjan Bluis is al binnengevlogen. Die wacht nu op een kop of koffie, denk ik. Die, die, oh, die heeft hij al. Dat is helemaal mooi. Dus. Ik mag nog even doorpraten. Ik mag nog even doorpraten. Nou, uh, na de. de naar de Ja, Gert-Jan Bluis, ja, Gert Bluis eh, daarnaast. Daarna komt eh, Verwonder Duin. Tineke Feijen en Huip Volmer gaan er alles over vertellen. En we sluiten af met de watersportvereniging Zandvoort... die 50 jaar bestaat. En de voorzitter Niels de Wind gaat ons daarover over vertellen. Het ritme ja. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws.